Twee uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. In Egypte is het officiële dodental opgelopen tot zeker 278 mensen. De meeste slachtoffers waren burgers. Volgens de moslimbroederschap kwamen 2000 mensen om. De afgelopen dag is in Egypte gevochten tussen regeringstroepen en aanhangers van de afgezette president Morsi. De onlusten begonnen toen troepen twee protestkampen van de Morsi-aanhangers in Cairo binnenvielen. Volgens de interimregering openden Morsi-aanhangers het vuur op de regeringstroepen. De moslimbroederschap ontkent dat. Later ontstonden gevechten in het hele land en stapte vicepresident El Baradei op. In Egypte is de noodtoestand afgekondigd.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 glasses Everybody get ready to lift up your glasses and say Well, I'm standing on the table I'm proposing a, a toast to the kids. And I'm driving in the flats in a Cadillac car The girls all say, oh, I won't outstar My pockets are loaded out, I was fed every dime How can you say you love someone else? You know it's me all the time What well, look good in the day and night is another thing Looking into my eyes, she's a holding my hand She looking into my eyes, she's holding my hand She said you can't repeat the past, I said you can't What do you mean you can't, of course you can Where do you come from, where do you go Sorry, that's another you would need to know Well, my back has been to the wall so long It seemed like it's stuck Why won't you break my heart one more time Just for good love Around. I've got my hammer ringing pretty baby, but the nails ain't going down. You got something to say, speak or hold your peace. Well, you got something to say, speak now or hold your peace. If it's information you want, you can get it from the police. The politicians got on his and shoes. He must be running for office, got no time to lose. Sucking the blood. The genius of generosity Even rolling your eyes You've been teasing me Standing by God's river My soul beginning to shake That's river, my soul's beginning to shake I'm counting on you, love, to give me a break i'll I'm leaving in the morning as soon as the dark clouds live Yes, I'm leaving in the morning just as soon as the dark clouds live I'm breaking the roofs set fire to the places of hiding here Summer days, summer nights are gone Summer days, summer nights are gone. Je hoorde de stem van Bob Dylan. 2001 werd het opgenomen voor zijn album Love and Theft. Goedenacht. Dit is een het anders bij de vader op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1. Met tot zes uur onder andere aandacht voor een aantal artiesten die komend weekend zullen optreden. Op het Lowlands Festival en van die artiesten waar ik aandacht aan besteed... hoor je dan een studiosessie, datgene wat opgenomen is in een radiostudio... tijdens een radioprogramma hier in Hilversum het afgelopen jaar. De afgelopen jaren dadelijk bijvoorbeeld Beans en Fedback om als een naam te noemen. Verder, de komende uren aandacht voor de Vrolijke Noot. Brigitte Kaandorp, die kan je horen met een sketch tussen 4 en 5 zal dat zijn. En dadelijk, en dan heb ik het over ongeveer drie kwartier, dan is Frits Lambrecht. hier aan de beurt. Met een fragment uit een legendarisch radioprogramma, namelijk cursief. Maar goed, dat duurt nog even. Eerst even aandacht voor een artiest die vanavond optrad in Bloemendaal. En morgenavond is die uh, op Pukkelpop. En dan heb ik het op, uh, over Eels. Here is My Timing Is Off. My Timing Is Off She isn't ready for my love That's all that I got But it's a pretty big thing that she should recognize The truth between us cannot hide She knows that it's real But the situation That's how Oliver Everett, dat is de volledige naam. Maar Ilse is de artiest. vanavond. Toen heeft hij opgetreden in Bloemendaal. Het Open Theater Caprera. Daar was hij te zien. En morgenavond. Dan uh, kan je hem bewonderen als je er bent op Pukkelpop. Het uh, popfestival dat uh, gelijk loopt. In gelijk loopt met uh, wat we dan hier hebben in Nederland. Lowlands Iels, dus die kan gaan bekijken op uh, Pukkelpop. Meer aandacht voor dat festival ook de komende uren. Maar nu aandacht voor een man die je vorige week misschien hebt gezien op de televisie. De Belgische televisie. Want er was een documentaire over Neil Young van een paar jaar geleden... naar aanleiding van het verschijnen van zijn album Prairie Wind. Dit is een nummer uit het album, The Painter. The Painter stood before her work. She looked around everywhere. She saw the pictures en she painted them. She picked the colors from the air. Green to green Red to red Yellow to yellow In the light Black to black Ziggo in Ziggo moet ik zeggen, Amsterdam. En het was ook de bedoeling geweest dat hij dit weekend zou optreden in... Uh... Hasselt op het Pickle Pop Festival, Maar dat feest gaat niet door, want uh, bandleden die hebben een ongeluk gehad... wat precies uh, de toedracht van het ongeluk is. Daar uh, wordt geen over gedaan. Maar goed, Neil Young is er niet. En er levert een hoop woedende reacties op, woedende reacties. Want uh, wat was het geval? Er zijn een heleboel mensen die hebben een kaartje gekocht. Een kaartje voor één dag... ...om Neil Young een keer te zien. En toen ging Neil Young direct door. En wat dan gebruikelijk is voor een popfestival... ...dat het geld dan teruggegeven wordt. Maar in dit geval heeft de organisatie met de hand over het hart gestreken... ...en degene die het geld terug wilde hebben... ...omdat ze alleen voor Neil Young wilden komen naar Pukkelpop... ...die krijgen alsnog het geld terug. Of hebben ze misschien inmiddels al dat teruggekregen. Neil Young dus. Niet op Pukkelpop, maar wel hier bij Radio 1. De vader in de Nacht klinkt anders. Je the nummer van de country LP Prairie Wind, The Painter. En ik blijf nog even bij het genre. Hier is Diana Jones, Sparrow. Underneath the trees I sleep. When I wake up in the morning, no one treats me harsh or mean. No, it's a new day dawning. you. Killing Country, dan moet je toch toegeven dat dit wel mooi is. En dat is het zeker. Diana Jones, de naam van de zanger, is opgegroeid in uh, New York. Ging daar ook naar de high school toe. En medeleerlingen die waren in de jaren tachtig, toen ze op die high school zat, geïnteresseerd in de muziek van onder andere Michael Jackson, Kenny Loggins en Prince. Maar ze was wat dat betreft, wat afwijkend. En uh, was meer geïnteresseerd in de muziek van uh, Johnny Cash en Patsy Klein. Tegenwoordig woont ze in Nashville, Tennessee. En het meest recent van haar is uh, het album Museum of Appalachia Recordings. En daarvan hoor je dan dit uh, hele fraaie sparrow. En deze bent u nu gaat horen. Die komt op Lowlands. En dit is een live-opname van hun van weer een tijdje geleden. 20 november, jawel, 2010. En toen raden ze op in Spekers met Koppen Beans en Fatback. Just a shadow chasing memories For I've been gone for far too long Tonight, girl, I'm coming back home yes, tonight, girl, I'm coming back home Girl, I want you and I hope that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 Walk into your room And leave all your worries behind you De mannen van Beans en Fatback. En ze werden enthousiast onthaald op 20 november 20 november 2010. In Spekers met Koppen. Toen Girl, I'm Coming Back. Dat hoorde je van Beans en Fatback. En dit weekend zijn ze dus te vinden op het Lowlands Festival. Prince. Oh ja, nog even over Spekers met Koppen. <laughs> Daarover gesproken. Uh, dat is op dit moment het zomerreces. Zomerspekers is het programma dat... Uh, deze weken en de afgelopen maanden te horen was tussen 12 en 2 op Radio 2. Aanstaande zaterdag praat Dolph Janssen met Janne Schra. En daarna hoor je twee weken lang een uh, compilatie. Het leukste en het beste uit Spekers met Koppen van het afgelopen seizoen. En daarna gaat het programma op de jubileum tour. Want Spekers met Koppen bestaat 25 jaar. Bedoel maar. Prins. Verraste ook vriend en vijand door ineens op te gaan treden in Paradiso. ...wat bekender is geworden in de coverversie van Shaker Khan, I Feel For You, 1979. 79 dus. Chocolate. Van een band die uit Manchester komt en ook te vinden is op Lowlands het weekend. Ze noemen zich de 1975. En de titel van het liedje is Chocolate. Ete martedisand, Virgo ete martedis egregia, Trono bis Apollonia, fome des prachtigs, addominuele ete questa è la migliore. Vengo a cantare benedire. Io te Cristo con la santa, io te con la je hoorde spijt, teleursteld. Je zag het, toen men je kreeg pas. Al niert men terras, keek pilaal nog schaafje. Vergine Maria, la seggia sedia, lo suo figlio la Paria, chi volla dare il nome della Vergine Maria, sano e salvo che sempre sia la Vergine Maria, la seggia Na carne bollina, ne carne di cervo, ne caso cavallo, io ti do la dieta come Gesù Cristo fu profeta oh. Kunnen zingen. En hoe? Heel fraai. Farah ouwala. De naam van het uh, gezelschapskomen uit Italië. Uit de regio Apulie. Apulie, als ik het goed uitspreek. En dat ligt weer in het uiterste zuidoosten van Italië. Zeg maar de hak. Farah ouwala. Dat is uh, de naam van de band. Die hebben op dit moment een album gemaakt. Ook niet Malefore. En dat album is te vinden in de World Music Charts Europe. De lijst met... Wereldmuziek aan de hand van verkopen die in diverse landen van Europa zijn gedaan. En deze Italiaanse meidegroep, die kun je daarin terugvinden met hun album Ogni Male Fore. En dat deed me denken aan een andere meidegroep uit Vlaanderen. Nu ben ik hier alleen in het jeugdig Waar is mijn lief? Waar zal ik ze zoeken? Waar mag ze zijn? Die ik bemin. Waar mag ze zijn? Mijn tere vriendin. Ik hoor haar komen. Ik hoor haar komen. Oh. Zij die daar komt, nee zij is het niet Zij die daar komt, nee zij is het niet Ik leg mij neer al onder een bom. Ik leg mij neer om wat te slapen Terwijl ik sliep had ik een droom, terwijl ik sliep, om vreugde te rapen. Oh, wat een verdriet. O, wat een verdriet. verdriet. wat een verdriet. zij is het niet. Terwijl ik sliep kwam zij daar bij mij Terwijl ik sliep kwam zij daar spelen Och heren toch die haar behaagt en die komt spelen, zij komt daar spelen, oh, oh, oh, oh wat een verdriet zij die daar speelt nee, zij is het niet zij die daar speelt, nee zij is het niet ik kuste haar op haar een rode mond ik kuste. de Again. Let's twist again. Waar kennen we dat ook weer van? Chubby Checker. Die had ooit iets mee. Uh, maar je hoorde het gezelschap Miss 600. 6, Miss 600, dat komt uit Engeland. De plaat is uh, twee jaar geleden al uh, uitgebracht. Maar nu opnieuw in de belangstelling gekomen hier in Nederland. Mix, Miss 600. En het nummer Twist. Daarvoor had je dan uit uh, Vlaanderen. Het gezelschap Lies, De medegroep Lies. Met het jeugdig groen. Zodanig Frits Lamrecht met een sketch uit het legendarische radioprogramma, het satirische radioprogramma Cursief. Maar eerst even Sung to the Siren van This Mortal Coil. On the floating, oceans, I did all. in the years Well, I'm not onder leiding van Ab Gauwbits, ditmaal speciaal voor hoger personeel van grote bedrijven. Goedemorgen luisteraars, staat u al en klaar? De eerste oefening, platvoeten stevig op de grond. We beginnen, ik zeg, we beginnen met de tenen zo lang mogelijk te maken, ja... Haal diep adem nu. Blaas op, ja, en laat het dan langzaam uw straat uitkomen. Daar, ja, daar gaan we dan. Lang die teen en blaas op die boel. En verdomme nog een toe, wat een rotzooi hier. En lang die teen, kaver uit die klier. Verdomme nog een toe, wat een rotzooi hier. En stop, zo. Mooi zo snel zitten nu, want opstaan is plaats vergaan. Handen plat tegen de zijkant van het hoofd. We gaan met het hoofd naar links...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 Matters, je hoorde de stem van Randy Newman. Randy Newman die trouwens uh, optreedt op Jazz Middelheim. Dat is een festival dat gehouden wordt in uh, Antwerpen. Hij zal er zaterdagavond verschijnen op het podium. En vanavond, want vanavond begint dat festival. dan is er een optreden van de 91-jarige... jawel, 91-jarige Jean Toets Tiedemans die daar zal verschijnen. Maar goed, je hoort dus nu Randy Newman die zaterdag op Jazz Middelheim zal optreden. Daarvoor Frits Lambrechts, dat is uh, een sketch uit de jaren zeventig. Toen had je op de vrijdagavond op Hilversum 1, of was het Hilversum 2... het programma Cursief, satirisch radioprogramma. En daarin uh, zaten een aantal sketches. Je hoorde andere Frits Lambrechts die deed de sketch van de ochtendgymnastiek voor hoger personeel. En de sketch die werd ingeleid door uh, Nettie Roosveld... Wel, dan krijg je nu te horen Mr. and Mississippi. En heb je te maken met een band die ook gaat optreden op Lowlands komend weekend? Een opname die je nu hoort, die komt uit het programma van Giel, 13 maart jongsleden. Mr. en Mississippi dus. is in the deep, And his old friends they left the spot because of the little time he's got not that they ever Origineel is van de Zeeuwse band Raccoon, maar je hoorde nu een andere Nederlandse band, namelijk Mr. Mississippi. De opname werd gemaakt 13 maart jongstleden in het programma van Giel, Mister en Mississippi. Ze zullen ook zijn komend weekend op de velden van Lowlands om daar een optreden te doen. Nog één muziekske tot aan het nieuws van 3 uur. En dat is een brits keniaanse samenwerking en het noemt zich Owini Sigoma. Dit is Harpoonland. By Talking, walking that we Step right down in this upper room. Time tied. Was it honest, walking and love? We haven't done much. There's a lot going on.